De man die ervan wordt verdacht dat hij vorige week op het Witte Huis heeft geschoten hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Tijdens de eerste voorgeleiding bleek dat hij wordt aangeklaagd voor poging tot moord op de president of een van zijn medewerkers. De man van 21 schoot twee keer op het Witte Huis. De president was op dat moment niet thuis. De verdachte zou geobsedeerd zijn door Obama.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 A30 Ede Barneveld tussen knopen Maanderbroek en Barneveld. Tot zover de verkeer Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van DFM op TV, radio en internet. DFM. Met nu DFM in de ochtend. TV gevoeld. Vandaag voel net zijn sterrenpracht. En er is niemand die jou leed En Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht. Tot jij me Ik twijfel zich, maar bij mij krijg jij het vrij. Bij ons aller het ogenblik, zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik blijf honger, ik blijf dorst en koud struim de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe voor jou.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 Moet als antwoord ook op tv. CVM Text TV op kanaal 45. 45. CVM Ik niet weet En voor niets had ik Een oplossing Behalve wow. Dan bereid. Niet daar me manier In te zeer Maar wat weet Ik er nou van Soms Dacht ik stel Nou dan En dat was het wel Weer dan Maar uitgegaan En alsof ik Niet genoeg Shit had De radio aangedaan Friday nights to take me dancing And then to church on Sunday